Middernacht, het begin van vrijdag 10 augustus. Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaan James Holmes, die verdacht wordt van het doodschieten van 12 mensen... in een bioscoop in Denver, heeft een psychische ziekte. Zijn advocaat wilde voor de rechter niet ingaan op wat er precies mis is met hem. De psychiater van Holmes had zijn universiteit al gewaarschuwd voor zijn gedrag. Bij de schietpartij tijdens de première van de nieuwe Batman-film The Dark Knight Rises... kwamen 12 mensen om het leven en raakten 58 mensen gewond.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 Goeienacht. Ja, Het is alweer middernacht geweest. En mocht ik het nou vergeten, daarmee is het ook tijd... om u welkom te heten bij Casa Luna. En het beeldhorloge is daarbij vannacht mijn geheugensteuntje. Dat is een horloge dat met piepjes, trillingen en pictogrammen... mensen die moeite hebben met het begrip tijd... en vaak zijn dat mensen met een verstandelijke beperking... eraan herinnert dat hij of zij in actie moet komen. Moet opstaan, moet eten of zoals nu aan het werk moet gaan. Kortom, het is een uh, horloge dat helpt om structuur aan te brengen in de dag. En dat beeldhorloge, dat is ontwikkeld door Ben Bunt. Speciaal voor zijn dochter Nienke, die ook verstandelijk beperkt is... en die moeite heeft met die noodsiteit. Nou, Dat horloge werd daarna in de markt gezet... door mediastrateeg Nanko Brattinga. En een paar maanden geleden werd het eerste exemplaar officieel gepresenteerd... in aanwezigheid van staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten... van Volksgezondheid. Ja, ik ben al aan het werk! Daar gaat het beeldhorloge. En het beeldhorloge laat ook zien dat het tijd is voor Casa Luna. Zo klinkt dat beeldhorloge dus. En het geeft inderdaad, het pakt daar pictogram Casaluna aan. Dus iedereen weet nu dat Casaluna begonnen is. Ik ook. Welkom, me heren. Ben Bunt en Danko Brattinga. Dank Fijn dat jullie er zijn wel. vannacht. Uh, nou, ik, ik heb uh, voor vanavond een horloge omgedaan. Uh, ook de staatssecretaris deed een paar maanden geleden ja. uh, dat uh, horloge om. Ben, jij hebt uh, het horloge ontwikkeld. Dat moet een uh, mooi moment voor je geweest zijn. Ja, dat was een heel mooi moment. Want ik ben uh, met het basisidee begonnen in 2002... Het dus heeft uh, jaren geduurd en dat is ook niet zo'n uh, zo groot wonder... want uh, de techniek was nog niet zo ver... We zijn eerst met een groot beeldscherm begonnen. En dat is langzamerhand kleiner geworden tot in de meest uh, perfecte situatie een horloge. Ja, de... Iedereen draagt een horloge, dus je valt er niet mee op. Nee, nee, dus je hebt daar tien jaar aan gewerkt. En kom je uit de computerbranche? Heb je enig idee nee, van, het, van het maken van, nee. van kleine computertjes? Want dit is uiteindelijk een nee. klein computertje. Eigenlijk wel. Nee, daar heb ik uh, hulp bij gehad van uh, Aten van der Meer van Sneekweer uit Sneek. En dat is een, verdrijf, een technisch bedrijf? Ja, dat zijn uh, mensen die uh, sites maken, et cetera, et cetera. Uh, mijn, mijn deel is alleen maar hoe vertaal ik tijd voor mensen... die niet met een, met een tijd om kunnen gaan naar een, naar een andere uitvoering. En Ik heb jaren in de verzekeringen gezeten... en daar werken we heel vaak met een tijdlijn van... Begin van de tijdlijn is de polis afgesloten en daarna is dat gebeurd, dat gebeurd, dat gebeurd. Dat Net gebeurd. zoals Facebook eigenlijk nu ook ja, doet. Nou, dat is uh, een heel goed uh, basisprincipe. En, en mijn eerste idee was om een, uh, met een diaprojector dat maar te projecteren op de muur en dan zet je uh, op de, de plaatsen waar dat nodig is, zet je een pictogram neer. Want in deze wereld wordt heel veel gewerkt met pictogrammen. Ja, ja. En uh, ja, dat is steeds kleiner geworden. Van een diaprojector naar een belscherm. van een belscherm naar zo'n handy-ding... En uh, ja, dat zijn allemaal nog dingen die, die, waarmee je opvalt. En die kun je ook vergeten thuis. Ja, Stigmatiseerd. Ja. stigmatiseert. Ja. En dus we zijn heel, heel erg blij dat er uiteindelijk uh, het horloge is geworden. Ja, het horloge dat mij er zojuist op attendeerde dat ons programma begonnen is. Ja. Uh, Casa Luna, uh, net op tijd. Ja. Um, zo, zo kan je dus alles invoeren. Je kunt je dag... Uh, zoals die zich dient te ontvouwen, om het ja. zo maar te stellen... die kun je invoeren in het horloge, je zodat en, je weet wanneer je moet opstaan... Ja. wanneer je onder de douche moet, wanneer ja, je naar dus, je werk dus moet. Dus eigenlijk is het een hele gewone agenda. Het enige wat er extra aan is, is dat je er een plaatje bij zet. Ja, en, en hij piept en hij trilt. Hij piept en hij trilt. Zodat het ook opvalt dat het plaatje verschijnt. En je mag ook nog kiezen voor piepen of trill dan Ja, af. Nou, kijk eens aan. Danko, uh, Brattinga. Jij bent degene die uh, het horloge als het ware in de markt zet. Ja. Um, hoe belangrijk is het dan om op een te? Toen staan stralen naast de staatssecretaris. <laughs> die foto is trouwens te zien op onze Facebookpagina. Ik zeg het er even bij. Oké. Okay. Nee, dat was, dat was heel belangrijk. Het was, het was een mooi moment. 9 maart was dat. En uh, ja, het was toch wel een bekroning van een aantal jaren. Ben is er al vanaf 2002 mee bezig. Ja. Ik ontmoette Ben in 2008. Mm -hmm. Sinds die tijd ben ik er mee bezig. Maar het was toch wel een bekroning op een aantal jaren flink... Doorpezen, tegen teleurstellingen opvechten, financiering regelen, uh, technische hobbels overwinnen. Ja. En die 9e maart, ja, dat was gewoon een mooi moment. En dat de staatssecretaris daarbij aanwezig wil zijn, dat hij tijd vrijmaakt in haar agenda. Dat, dat zegt ook wel iets. Wat het belang is van dit soort innovaties in de, in de zorg. Ja. En dat werd ook onderschreven door haar. Dus dat is. Uh, ja, het was, het was heel mooi. En als ik zo vrij mag zijn, ook wel passend dat zij, uh, dat zij daarbij aanwezig was. Ja, vanaf dat moment. Uh, uh is het beeldhorloge er officieel ja, en, en het beeldhorloge wordt ook op veel plekken... ook in de zorg al gebruikt, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst even terug naar dat begin in 2002. Het feit dat jouw dochter Nienke Ben worstelt met dat begrip tijd in haar dagelijks leven... dat was voor jou de directe aanleiding om te gaan werken aan de ontwikkeling van dit horloge? Ja, ja en nee. Het is, uh, uiteindelijk is het geboren uit wanhoop. Uh, keer, zolang ze thuis woonden, is er niks aan de hand, want dan lopen de klokken om je heen. Pap, hoe laat is het? Mama, hoe laat is het? Zus, wanneer moet ik dit? En gaat zo maar door. Op een gegeven moment uh, koos ze ervoor en was het ook mogelijk om zelfstandig te gaan wonen. En ja, dan komt het probleem dus. Want die wekkers konden ze zelf al uh, het knopje aan van indrukken. En dan stond ze op tijd op. En daarna begint de worsteling met de tijd. Hoe laat komt de taxi? Hoe laat komt dit? Hoe laat komt dat? En uh, geef mij eens een idee hoe die worsteling dan plaatsvond? Nou, je komt je bed uit en je gaat je wassen aankleden en zo voort. Je ontbed uh, neem je, je maakt je lunchpakket klaar. En dan ga je voor het raam zitten wachten op de taxi die er naar haar werk moest brengen. En uh, <coughs> Sorry. En ja, wanneer komt die? Ik weet dat die om tien voor negen komt. Maar dat zegt haar niks. Het begrip tijd zegt haar niets. Nee, ze kan niet met cijfers omgaan. Nee. Dus, uh, ja, als ze langzaam deed... dan was de taxi uh, er mooi op tijd voor haar gevoel. Maar als ze een keertje wat sneller was... Ja, dan zat ze tien minuten voor het raam naar buiten te kijken... met één ene oog en met het andere oog op de televisie. En dan ging ze bellen. Pop, taxi is er nog niet. Zei, nee, niet, dat klopt, die komt over tien minuten. En uh, als die er dan nog niet is... Dan moet je me maar weer bellen. Mm. Ja, heel dom gezegd, want over tien minuten zegt er ook niks. Nee. Dus toen hebben we afgesproken van... ik bel wanneer de taxi er moet zijn. En als ik dan geen gehoor krijg, dan weet ik zeker dat het goed gaat. Ja, dan is het nog maar tien voor negen. Dan is het nog maar tien voor negen. Nou ja, de, de dag brengt ze door op de werk. En daar wordt ze goed begeleid. Wat voor werk doet ze? Nou, ze werkte toen op de kinderboerderij in, in Stiens. Hele mm -hmm. mooie, hele mooie kinderboerderij. En, ja. Uh, maar ja... Na afloop van de werkdag komt ze thuis. En wat moet ik nu? Moet ik al beginnen met koken bijvoorbeeld? Want ze moest natuurlijk ook zelf haar eten klaarmaken. Wel met begeleiding, maar moet ik al... Nou, ga zo maar door. Dus dan ging ze bellen. En het was heel normaal dat ze twintig keer op een dag belden. En soms belden ze midden in de nacht. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dan niet op mijn best ben. Nee, nee. Zelfs belde... niet voor je dochter, nee. Dan belden ze om drie uur, eh, moet ik er al uit... Nee, je moet er nog lang niet uit. gaan slapen. Tien over drie, nog een keer. En uh, ja, dan word ik een beetje boos. En uh, ja, dat, dat was de echte aanleiding om te kijken van... ja, hoe kan ik dit voor Nienke en voor een heleboel anderen uh, oplossen? Want ik ben met Nienke begonnen uh, met een verstandelijke beperking. Maar uh, die groep die werd groter en groter. Uh, denk maar aan uh, mensen met niet aangeboren hersenletsel, mensen met het syndroom van Asperger, mensen met ADHD, autisten, beginnen dementerenden allemaal mensen die het moeilijk hebben ja. om de tijd onder controle ja. te krijgen en mensen zoals jij en ik die ook wel eens wat vergeten ja ja ja, ja, ja precies maar je hebt het echt voor nienke gedaan ja. en ook voor voor voor je eigen gezin ja. eh, om om ook die die rust weer te creëren ja. maar hoe ga je daar dan mee aan de gang want je, je zei ik zit in de verzekeringen of althans je zat in de verzekeringen ja. Hoe, hoe ga je dan werken aan zo'n horloge? Had je al een soort idee wat het uiteindelijk zou moeten worden? Ja, het horloge, dat is, idee is, is, is later uh, ontstaan. Omdat je zag dat de techniek steeds kleiner en kleiner en kleiner werd. Hè. Dus het eerste idee was echt een dia-projector op een wand. Ja, dat je zei, wat je zei. Ja. Maar ja, dan moet er wel ieder kwartier eigenlijk een andere dia in. Maar iemand moet dan ook ervoor zorgen dat de juiste dia's ja, erin zitten... Ja, want niemands ja, programma is elke ja, dag precies hetzelfde. Ja. Nee, en uh, met deze oplossing zoals het nu is... Uh, hoef je alleen maar een agenda in te vullen op je, op je computer. D dat klinkt heel makkelijk, maar leg mij eens uit hoe het werkt, Ik uh, Ben het gelijk, je hoeft alleen maar die agenda in te vullen op je computer. Voor de meeste mensen is dat moeilijk genoeg, dus we hebben het echt super makkelijk gemaakt. Ja. Dat beeldhorloge, dat is in principe een, een die weet pas wat hij moet doen als je het hem vertelt. Ja, want ik heb nu dit horloge uh, ja. aan, ik druk nu op het knopje en dan zie ik uh, nog steeds dat Kasa Luna begonnen is. Ja, en dan zit het een start in tijd onder dat het 11 minuten over 12. Precies, nou is dit waarschijnlijk alleen maar op Casa geprogrammeerd. Dit Plot. horloge, ik heb speciaal voor jou heb ik dat uh, terwijl we hier voor de uitzending zaten te wachten, heb ik dat de tijdstip nog even veranderd. Um, en dat kan ik gewoon met de computer doen. Ja, Elk ja. horloge heeft een, uh, heeft een eigen wachtwoord. Ja, dus laten we eens bij het begin beginnen. Ja. Ik pak het horloge uit uh, en dan ga ik ermee aan de gang. Wat moet ik dan doen om dat horloge te laten werken? Het horloge te laten werken, dan het enige wat je nodig hebt... is het wachtwoord dat bij het horloge zit. Elk horloge heeft zijn eigen wachtwoord. Mm -hmm. Je gaat naar de site www.beeldhorloge.nl. Je vult je wachtwoord in en je begint met een lege agenda. Dat is de agenda voor jouw horloge. Mm -hmm. en maar die agenda vul je niet met tekst alleen in. Nee, je kunt tekst invullen. Hebben we geleerd van de testen die we gedaan hebben... met, uh, met jong dementerenden. Maar uh, je kunt ook afbeeldingen kiezen. We hebben er heel veel afbeeldingen standaard in zitten. Die staan er standaard al ja. uh, op op die Douchen, staat. Douchen, aankleden, wassen. De, de, de, meeste, de meeste sporten zitten erin. En als je denkt van ja... Uh, mijn tennisracket ziet er heel anders uit dan wat jullie op het plaatje hebben gezet. Nou, geen probleem. Maak je een foto van een en van je eigen tennisracket en dan zet je die er toe. Dus je kunt ook je eigen pictogrammen maken. Absoluut. Het is ja. ongelooflijk, maar Casaluna hoort niet tot het standaard pakket nee, pictogrammen. Uh, hoe verbaasd het, het ook nog <laughs> ja, klinken? Ja, ja, ja, ja. Maar dat kun je er dus opzetten. Dat je kunt kun je er een foto opzetten. maken van dat logo of je kunt het logo van onze site halen bijvoorbeeld. En dan Correct. kun je dat erop zetten ja. en dan kun je dat in deel van je agenda maken. Ja. En, en het werkt heel simpel. Uh, om een activiteit toe te voegen, doe je drie stappen. De eerste stap is, je kiest een plaatje. De tweede stap is, je kiest een tijdstip. En de derde stap is, ik sla het op. Zodra je op het knopje hebt gedrukt opslaan... dan zit het op die internetsite, zie je het ook echt in je agenda staan. En daarmee komt het ook automatisch in het horloge. Mm -hmm. En ook al zit je aan de andere kant van Nederland met je horloge... en in, in het geval van Ben en Nienke... Als, als Nienke thuis zit en Ben zit thuis... 20 kilometer bij elkaar vandaan. Als Ben denkt van nou weet je, er komt een afspraak te vervallen, die haal ik even uit de agenda van het horloge, dan gebeurt dat vanzelf in het horloge van Nienke. Ja, want iemand moet natuurlijk wel die agenda maken. En voor de ene gebruiker is dat makkelijk, die kan dat ja. zelf doen. Ja, ja. Maar in het geval van jouw dochter Ben, uh, zul jij dat moeten doen of zal iemand nee, anders nee, dat, dat in ieder geval? Wordt door een van de begeleiders gedaan van de, de plaats waar ze nu woont. Mm -hmm. En uh, je kunt daar uh, ieder uur kun je dat aanpassen. En kun je zeggen van, uh, je zou nou opa en oma, maar dat gaat niet door. Want het wordt uh, cookies bakken thuis. En dan zet je een ander pictogram in. Maar dan moet die begeleider dat, in het geval van jouw dochter, aanpassen. Ja. Mm -hmm. ja. Maar andere mensen kunnen dat zelf natuurlijk doen. Uh, de meeste gebruikers laten dat doen door begeleiders. Mm -hmm. Er zijn mensen met een met, uh, niet-aangeboren hersenletsel ja. bijvoorbeeld. Die, die, die doen het soms voor zichzelf. Hè. Die, die gaan er even rustig voor zitten. Die vullen dan zelf de agenda in. We zien ook in, in gezinnen met kinderen met ADHD bijvoorbeeld... dat uh, moeder met zoon gaat zitten samen achter de computer. Gaat overleggen van wat zetten we erin. Welke, welke beelden wil je erbij mm -hmm. hebben. En, uh, en zo vul je het samen in. En in het geval van Nienke, inderdaad, is het, is het uh, de begeleider die het erin zit. Ja, is het, is het, uh... hoe, hoe enthousiast was Nienke dat dit product... Hè, het begon bij het idee van die DIA-projecten, maar uiteindelijk werd het dan het horloge. Hoe enthousiast was zij dat dit product ontwikkeld werd? Ja, ik die vindt het prachtig en die heeft er heel veel, heel veel baat bij. Maar de eerste opmerking was, pap, er deugt niks van. Want hij zei dat ik moest eten en ik had al gegeten. <lacht> ze was wat eerder aan het koken geslagen dan ja, geplans. Zo was dat vroeger, ja. Maar koppelde je steeds met haar ook terug? Van, joh, is dat voor jou zo begrijpelijk? Ja. Is het te hanteren? ja. ja. Ze moet uh, in het, uh, de plaats waar ze nu woont moet ze iedere middag om uh, vijf uur moet ze tafel trekken. En dan moesten ze er altijd ophalen. En nu staat ze om uh, vijf uur in de keuken. Ja. En ja, dat zie je bij heel veel mensen. Die, die, die worden uh, bijna dwingend van ik heb mijn pillen al niet gekregen. Het is de hoogste tijd. Mijn horloge zegt dat ik pillen ja, moet hebben. Ja, ja. Dat, uh, dat kom je veel tegen. Maar ja, de gebruiker wordt er weer baas over zijn of haar eigen tijd. Ja. Maar mag je ook zeggen dat Nienke het horloge mede heeft ontwikkeld? Ja, door ik, dit soort feedback te geven ja, aan jou? Ik uh, was nooit op dit horloge gekomen als ik Nienke niet had natuurlijk. Nee, nee, nee maar sowieso ook bij de, bij de stappen die je genomen nou, hebt? Nou, we hebben wel, wel altijd erover gesproken en overlegd van, van hoe moet dat dan en wat, wat, wat moet er dan in staan. En ja, inmiddels hebben we de beschikking over, over 5000 pictogrammen, dus je, je kan alle kanten ermee uit. Zijn er ook dingen die Nienke echt uh, specifiek wilde toevoegen en die er nu ook echt in staan? Ja, ze, ze gaat één keer in de week judo en dat moest erin. Ja, en dan moest de tas uh, ingepakt worden. En dat, dat wil ze dan op tijd doen. Dus tien minuten voordat ze vertrekt, zet ik erin dat ze de tas moest pakken. Ja, ja. En dan hoef ik alleen maar uh, de tas te laten zien. En dan weet zij wel wat er, wat er moet gebeuren. Ja, en dat is ook een pictogrammetje judo. Ja. Die is er zeker. Ja, ja, ik denk dat je zelfs kunt kiezen tussen een stuk of vijf verschillende... Oh, nou, ja, er zitten er veel, <laughs> vijf worpen, verschillende soorten vijf, judo's. Vijf verschillende worpen. Nou ik. kijk, we zien dat er zoveel soorten waren, maar dankzij dat horloge kom je dat al te weten. Ja. Dan, dan ga je dat ontwikkelen. Hè? Dat doe je dan samen met dat bedrijf in Sneek, dat je het noemde. Je, je koppelt dat terug naar je dochter. Uh, op een gegeven moment kom je dan Nanko er tegen. Uh, hoe is die ontmoeting uh, in zijn werk gegaan, Nanko? Ik ben... Uh... In 2008 teruggekeerd naar Sneek, waar ik oorspronkelijk vandaan kwam. Maar jij hebt in Hilversum gewerkt, hè? Ik heb een bedrijf gehad in Hilversum ja. Je ontwikkelde TV formats. Uh, onder andere. Ja, we zijn begonnen als internetbedrijf in 1995, 94, 95, en daarna zijn we ook tv, uh, ja, tv programma's gaan produceren. Uh, Noem eens een voorbeeld. Jechte leeftijd. We hebben de Planet Race georganiseerd. Uh, we hebben uh, Stay or Go gepresenteerd. Uh, en dat, ja, dat waren allemaal ja, ja, min of meer concepten rondom een bepaald thema... waarbij internet toch wel het belangrijkste ja, was. Ja. En we televisie gebruikten om daar ja, toch veel aandacht uh, aan te besteden. En, en dat was, dat was een, succesvol, uh, suc, een succesvol bedrijf. En waarom begin je dan terug naar Friesland? Om een aantal redenen. En de belangrijkste reden was wel dat ik uh, bij het bedrijf merkte dat het... Het was allemaal heel gaaf wat we deden, het was ook steeds groter geworden... maar ik miste het contact met het pionieren, met dat, met dat creatieve, met dat creëren. Je echt een soort uh, directeur die niks meer zelf maakte. Ja, ja. En, uh, en dus ik, ik kreeg een beetje heimwee, na dat, dat begin, ja, na dat pionieren. Ja, ja. En uh, toen ben ik gestopt met dat bedrijf en uh, ik kreeg het gevoel dat ik terug moest naar mijn roots... En, uh, en, en zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ben teruggekeerd naar Sneek. En ik had een aantal ambities, want ik was natuurlijk al een tijdje ondernemer. En uh, ik wilde graag weer in het noorden ondernemen. Ik wist nog niet precies wat, maar ja, ja ik, ik was een beetje aan het rondkijken. En via Aten van der Meer kwam ik, uh, kwam ik Ben tegen. En die vertelde ja. over het beeldloosje. Toen dacht ik, ja verdorie, dat komt tegemoet aan al mijn ambities. Het is creatief, het is, uh, het, het is iets technisch. En het moet dan ook nog commercieel haalbaar zijn. Dus dat waren drie van mijn argumenten ja. om ermee te beginnen. En wat het mooiste was, en, dat, en dat, nou ja, dat, dat, dat, dat merk ik nog alle dagen dat ik ermee bezig ben... dat het voor zo'n mooie doelgroep gemaakt is. We krijgen nu kaartjes van mensen die, die beginnen met... lieve bedenkers van het beeldhorloge. Uh, jullie hebben mijn leven leuker gemaakt. Ja, weet je? Dat, dat is een mooi compliment. ja. ja. Ja, ja. Dus daar krijg je kippenvel van als ik dat soort dingen hoor. Dus, dus via die Aten van de Meer, van dat bedrijf waar ja. jij ook mee in zee was gegaan. om, ja. om jou te, te, te voeden met de technische kennis die je zelf niet had. Via die man hebben jullie elkaar leren kennen. En vanaf dat moment, 2008, hebben jullie besloten om samen op te trekken. Ja. We hebben één gesprek gehad en toen wisten we het al allemaal. Na één gesprek ja. al. Ja. Één gesprek, ja. ja, en ja, jij dat... zag meteen de mogelijkheden van dat product. Eh, ik heb nog wel even gekeken: van, is het er al niet? Ja, Want ik ja. vond het zo'n briljant idee dat ik dacht: van, ja, dat, dat moet er al zijn. Maar dat was er nog niet. Het is er nog steeds niet, behalve dat van ons. Dus, dus toen hebben we elkaar gevonden. En, en we hebben uh, nou ja, aansluiting gevonden. Ook bij een grote zorginstelling in, in Friesland, Talant, Die inhoudelijk gewoon heel veel kennis kon toevoegen. Uh, die is ook op... gaan meedenken over ja, de, de, de ja. mogelijkheden die ja, ja, de zouden ja, moeten ja. hebben. In een heel vroeg stadium al uh, ingeschakeld. Dat is de, de instelling waar Nika haar dagbesteding heeft en waar ze okay. Ja. En daar zit heel veel deskundigheid. Was jij verbaasd dat een uh, commerciële jongen zoals Blanco belangstelling had voor het product? Want je maakte het voor je dochter. Of had je al stilletjes bedacht van nou, het kan toch wel voor wat meer mensen geschikt zijn? Nou, dat hadden we inmiddels wel, uh, wel ontdekt. En uh, dat een commerciële jongen geïnteresseerd zou zijn, dat verbaasde me niks. Want het is gewoon een... een, een iedereen die je spreekt, vindt het prachtig. En iedereen die het getest heeft, die... Uh, is 70 tot 80 procent dol enthousiast en wil het hebben. Ja, Dus wat dat betreft was je ineens niet alleen een uitvinder... je was ook voor je het wist ondernemer. Ja, die kant ging het hard uit. Met een eigen bedrijfje. Ja. Maar ja, de, uh, ik laat dat graag aan iemand anders over... die daar meer verstand van heeft dan, uh, dan dat ik dat heb. We praten straks verder met elkaar over dat concept, het beeldhorloge... over, over de manier waarop het, het leven van je dochter veranderd is. En uh, Andermans leven ook uh, veranderd is door dat beeldhorloge. Het leven is leuker geworden, zei jij net, uh, Daar gaan we straks verder over praten. Maar eerst muziek. Jullie, jullie hebben uh, muziek uitgekozen waarin het begrip tijd een belangrijke rol speelt... Daardoor geïnspireerd heb ik dat voor het tweede uur straks ook gedaan. Dus tijd op allerlei manieren eh, wordt muzikaal eh, benaderd vannacht in Casa Luna. Het eerste liedje is van de Rolling Stones. Time is on my side. En dat vind ik wel mooi, want eigenlijk zou je mogen zeggen... dat waar tijd eerst een vijand was voor Nienke, ja. is het nu een vriend geworden. Ja, duidelijk. Time is on my side. you want to be free but you En te gast vannacht in Casa Luna is Ben Bunt. Voor zijn dochter Nienke ontwikkelde hij een zogenaamd beeldhorloge. En dat concept dat is vervolgens in de markt gezet door mediastratege Nanko Brattinga. En ook hij is mijn gast vannacht in Casa Luna. We hadden het net al even over het leven dat verandert dankzij dat horloge. Hoe zie je dat bij jouw dochter eh, Nienke, Ben? Nou, vroeger moest ze iedere keer vragen hoe laat is het en wanneer moet ik dit en wanneer moet ik dat. En nu krijgt ze automatisch de plaatjes die erbij horen in beeld. En uh, die pictogrammen die zeggen exact wat ze, wat ze moet doen. En dat, dat doet ze ook. En is ze ook veranderd? Is het een andere vrouw ze geworden? Ze is er rustiger van geworden. Mm -hmm. En dat zie je bij heel veel gebruikers. Ja, je, je, ze vertrouwen op dat horloge. Je, wordt, uh, je krijgt meer zelfredzaamheid. En uh, ook dat brengt rust. En hoe is het leven van jou en je vrouw en je andere kinderen veranderd? Nou, ik gewoon niet meer thuis, dus dat is sowieso veranderd. Maar, uh, nee, maar goed, ze belden uh, soms ja, wel 20 belt. keer op een dag. Ja, Nee, dat, uh, dat was onmiddellijk over toen ze het horloge hadden. Want dat geeft zelfvertrouwen. Dus ook jullie hebben bijvoorbeeld nou, s'nachts meer, meer rust. Rusten. Ja, dus ze belt nu s'nachts nee, <laughs> nooit nee, meer. Nee. Nee. Nee. Welke andere verhalen hebben jullie gehoord, Nanko? Uh, nou, nou, Een heel recent verhaal is mijn overbuurvrouw Annie... Arnie, uh, uitsneek. Uh, buurvrouw Annie uitsneek, ja. Zij is, uh, ze is op leeftijd en uh, ze, ze moest steeds meer medicijnen nemen. Tot, tot vier keer per dag. Mm -hmm. En uh, dat, dat, dat vond ze op zich vervelend, maar dat is, dat is oké. Okay, maar ze vergat wel eens wanneer dat precies moest. En, ze, en waar ze het meest last van had, was dat ze dacht dat ze het vergeten was. Maar weet je, die onzekerheid over heb ik... Heb ik mijn medicijnen genomen? Moet ik alweer of niet? En uh, wij spreken elkaar af en toe wel eens. En, en uh, toen zei ze... Ja, dat horloge van jou, Nanko, is, is dat niet wat? Ik zei, nou, dat gaan we uitproberen. Dus het enige wat, wat er bij buurvrouw Annie in, in haar horloge staat... is vier keer per dag een signaaltje van medicijnen nemen. Ja, ja. En uh, dat is voor haar zo'n wereld van verschil gebleken. Zij, en daar komt weer dat woord rust komt, ja. uh, komt terug. Dat geeft haar zoveel meer rust. Want ze weet inmiddels... Ze kan erop vertrouwen... dat een dat geeft gewoon aan tijd voor je medicijnen. Ja, en de dames en heren van de thuiszorg hoeven niet op bezoek te komen... om de medicijnen uit te zetten, als ja, het ware. Ja, precies. Dat, dat is wel, wel leuk dat je dat zo zegt. Want uh, tot dan toe deed ze beroep op nou ja, kleindochters of, of thuiszorg. En, en, uh, maar dat, dat kan minder. En dat zie je bij meer mensen. Dat, waar het gaat om bijvoorbeeld ouderen, die, die beginnen te vergeten. Dat hoeft niet per se al dementie te zijn. Hè. Dat kan gewoon omdat je... Ja, dingen begint te vergeten. wordt er vaak een beroep gedaan op, op uh, zoon of, of dochter. Dat gaat soms wel eens gepaard met: van ja, dan moet ik niet al te veel druk leggen op hem of haar. En, en, en weet je, dus dat, dat, uh, dat, dat is soms best wel lastig. En als ik me zou indenken dat, dat mijn vader of moeder dingen zou beginnen te vergeten, denk ik: van hé, wat is er dan makkelijker dan dat ik ze kan helpen door zo'n horloge? die gewoon aangeeft of het tijd is... voor de, voor de grijze of de groene container ja, bij te ja, ja, ja, zetten. Of ja, ja, dat, je, ja. of dat je, je aardappels op moet zetten. Weet je, het zijn maar kleine dingen. Maar die kunnen zoveel impact hebben... op, ja. op de zelfstandigheid. Dus je zou mensen ook langer zelfstandig kunnen laten wonen... bijvoorbeeld ja. daardoor. Ja. Ja. Wat kost een beeldhorloge, Ben? Een beeldhorloge kost 275 euro. Daar komt een bedrag bij voor het abonnement. Mm -hmm. En dat abonnement, dat zal ik uitleggen... als je je computer gevuld hebt met die agenda dan zit er in het horloge een simkaartje, zeg maar een mobiele telefoon... Ja. en die gaat één keer per uur naar die site toe... om te kijken of er nog iets gewijzigd is. Dus bijvoorbeeld, uh, je gaat niet naar opa en oma ja. vandaag. Ja. Ja. Dat kost per maand 9,95. En dan moet je je bedenken dat het horloge dus 23, 24 uur of keer per dag... Nou, die site moest dat 30 dagen in de maand, zit je op 700 telefoongesprekken voor 9,95. Nou, geef mij zo'n abonnement. Dat, dat is op zich qua abonnement niet duur, maar goed, aan de andere kant is 275 gulden of euro, ook wat ouder hè? <laughs> 275 euro aanschafkost is voor sommige mensen een ja. behoorlijk bedrag. Um, wordt dat ook vergoed door zorgverzekeraars? De Friesland is de eerste die uh, daar een bijdrage in doet. Dat is een zorgverzekeraar in, uh, in Leeuwarden in mm -hmm. Friesland, zeg maar. En maar, die, die zijn... betalen een deel van de aanschaf? Ja, uh, als je uh, aanvullend verzekerd bent... dan afhankelijk van, van je verzekering krijg je een tegemoetkoming in de aanschafkosten. Mm -hmm. en, en zij hebben daarmee lef getoond om, om zo'n innovatie uh, te ondersteunen op die manier... En uh, we hopen en verwachten dat er meer verzekeraars uh, dat voorbeeld zullen volgen. Ja, nou, nou is het misschien niet onder het allerbeste gesternte dat jullie dat hopen. Ja. He, uh, zie je de, de recente discussie over te dure medicijnen die uh, niet meer uh, vergoed uh, dreigen te worden in het, ja. in het basispakket? Um, stemt dat jullie niet een beetje pessimistisch? Want mm. het gaat, ik bedoel, op dit moment natuurlijk niet zo heel goed als het gaat om, om wat er wel of niet in het basispakket komt. Dat gaat eerder wat uit, dan dat er wat nieuws bijkomt. Nou ja, de, de verantwoordelijkheid wordt steeds meer bij de mensen zelf neergelegd. En dat is een beetje de tijdgeest waarin we, waarin we leven, denk ik. Mensen moeten zelfstandiger uh, of langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Het beeldroosje past daar in die zin wel in. want Het kan daarin een bijdrage, een bijdrage leveren. Als je kijkt naar... Uh, ja, de, de, als je wat minder draagkrachtig bent, zou het fijn zijn... als je daar inderdaad een bijdrage voor kunt ontvangen. Ja, ja. Hoe optimistisch ben jij, Ben? Uh, gezien onze ervaringen met de testresultaten enzovoort... Uh, zien we dat er duidelijk besparingen te halen zijn. En, en waar zijn die dan te halen? Uh, minder begeleiding. Minder uh, vaak wordt de begeleider uh, gestoord van, uh, door de, de, de, de, de deelnemers. Dus je kunt een andere kwaliteit van zorg leveren. Mm -hmm. En daar ligt een besparing. Maar daar moet je dan de zorgverzekeraars nog van overtuigen. Ja, dat, uh, dat is een van de taken van Anco. Ja, Gaat je dat lukken, Nanko? Ja, dat gaat ons lukken, ja. ja? Waarom ja. ben je daar zo zeker van? Nou ja, de praktijk wijst het gewoon uit. Je, je kunt er niet omheen. Kijk, iedereen heeft een mond vol van e-health en innovaties in de zorg. En dan e-health. E uh, ja, dat wordt vaak vertaald als, als zorg op afstand. Dus, dus mensen met behulp van technische innovaties uh, de, de gezondheid op peil houden. Bijvoorbeeld uh, bloeddrukmeters die op afstand de, de, de waarden doorgeven aan de huisarts. Um, en, en dat is ja, toch wel een beetje uh, nou ja, hip e-health, om mm -hmm, dat zo te mm -hmm. noemen. Um, het beeldheloosje is daar gewoon een praktijkvoorbeeld van. Het is geboren uit de praktijk. Wij ja. hebben het, uh, nou, we hebben onze schouders eronder gezet en we hebben het neergezet. We zien dat het werkt. Er zijn zoveel mensen die hier baat bij hebben. Dus vroeg of laat uh, ja, wordt dat erkend. Uh, je, je kunt ook wachten tot, tot zorgverzekeraars... of tot het in een basisverzekering of tot het in de WMO of in de AWBZ allemaal terechtkomt. Maar, maar wachten, dat, dat, dat, ja, het zit niet echt in onze aard... Dit is een prachtoplossing. We zien dat mensen er heel veel baat bij hebben. Gaan met die banaan. Ja, nu is het kwestie anderen daar ook van, van te overtuigen. Ja, ja. Eén grote organisatie hebben jullie sowieso overtuigd. Een grote zorginstelling in uh, Friesland. Hè? Ja, ja Talant is uh, de organisatie waar mijn dochter haar dagbesteding heeft en waar ze woont op dit moment. En die uh, hebben we in een heel vroeg stadium in uh, ingeschakeld en mede gebruikt om, om kennis te uh, te vergaren. En Talant is uh, inmiddels de aanschaffer van de eerste 500 horloges geweest. En die zijn op dit moment bezig om die uit te zetten. En uh, ja, dus afwachten wat, het, uh, wat de resultaten zijn. Ik ben er heel erg optimistisch over. Er gaan er vast nog meer heen. Ja, en maar... kun je ook een paar voorbeelden geven van, van mensen die van die organisatie een horloge krijgen? we hebben. Dank u. Ik zal het bij vo voorname houden. Ja. Uh, uh, uh, Bas, die, uh, Bas, die heeft suikerziekte, die kan zijn medicijnen zelf toedienen... maar die wist niet zo goed wanneer dat moest. Nee, hij wist nee. graag in de groenvoorziening. En het leukste vond hij uh, op de trekker uh, gras maaien. En, uh, maar ja, als hij dan eens achter op het weiland zat... kon de begeleiding hem niet goed bereiken... want de mobiele telefoon die, uh, die hoorde die niet... Dus het was altijd een beetje schipperen met, met die medicijnen toediening. En toen uh, heeft hij meegedraaid in een, in een proeftraject uh, voor het beeldhorloge. En heeft hij een beeldhorloge omgekregen. En om te beginnen alleen maar de momenten van medicijnen toediening. En, uh, en dat werkte. Dat ding dat zat om de pols. Dus niet ergens achter in zijn, in zijn broek of, of jaszak een telefoon. Maar het zit om zijn pols. En hij voelde het trillen. En hij uh, hoorde het ook piepen. En daarmee is het een stuk beter geworden. En dat, de begeleider van Bas die was zo alert om te denken... van, nou, maar wacht, even, als, als dit mogelijk is, dan kan er misschien nog wel meer. Dus die is Bas gaan helpen bij het op tijd halen van de trein. Mm -hmm. En uh, Bas had opeens ook geen excuus meer om, om nog even wat rond te dralen... en misschien dat nog wat te te snoepen ja. te halen. Ja, ja. Dus die kwam op tijd, op de dagbesteding... waar hij vervolgens allemaal complimentjes over kreeg. Uh, persoonlijke verzorging, dat hij zich... Uh, ging scheren. Dat, dat, allemaal dingen waar, waar, ja, waar hij complimenten over kreeg. En dus door dus, dus, dus zoiets eenvoudigs... als zo'n een ge geheugensteuntje als het beeldhorloge... is hij duidelijk daarin ge gegroeid. Ja, ja. En, uh, ja, dat, dat is heel mooi om te zien op die manier. Die zorginstelling heeft nu 500 horloges van jullie afgenomen. Hoeveel zijn er in totaal verkocht nu, uh, Ben Bund? Nee, dank is de, ja. de <laughs> We hebben er nu ongeveer duizend stuks in, uh, in omloop. En uh, we verwachten door de gesprekken die we hebben met zorginstellingen en met uh, andere organisaties dat er, uh, dat er zeker nog een paar duizend bij komen dit jaar. En, uh, en op de lange termijn uh, zullen dat er veel meer zijn. En we willen ons ook niet beperken tot Nederland. Maar jullie hebben echt uh, internationale plannen? Absoluut, het, het is een oplossing voor een universeel probleem en dan ook nog eens een keer een taal onafhankelijke oplossing omdat je zelf kunt bepalen wat je in dat horloge zet. Ja. En ook in welke taal je dat ja, inzet. is ja. ja. ja, zeggen gek ja. gekscherend dat, dat we geen messen en vork in China moeten hebben. maar eetstokjes. Maar, <laughs> ja. Ja, ja, ja. maar dat, het is in principe een taalonafhankelijke oplossing. En, en uh, bijvoorbeeld in Zweden ben ik voor jaar uh, geweest. Daar draait het nu proef bij een aantal mensen. om te kijken of we het daar ook kunnen, uh, kunnen afzetten. Ben je niet verbijsterd, Ben? Dat dit allemaal gebeurt met wat ooit in jouw hoofd begonnen ja, is? dit uh, is veel en veel meer dan dat ik ooit uh, bedacht had. Het, het, het hoogste doel was een horloge voor Nienke. Het volgende doel was een horloge voor mensen zoals Nienke. En daarna word je overspoeld door de doelgroepen. Ja. Dat... Weet Nienke dat dit horloge dat voor haar bedacht is ja, zo'n ja. enorm succes is? Ja, ja? ja zeker. Ik vind ook die foto die bij ons op de Facebookpagina staat... is ook zo mooi, van dan zie je haar ook met dat ja. horloge... tussen jou en de staatssecretaris, ben. En ze straalt helemaal. Ja, op. zeker, zeker. Het is haar horloge. Helemaal mooi. Ja. We gaan de tijd weer laten bezingen. In dit geval door de groep Keen. This is the last time... But I will say these words... I remember the first time... Too many lies, sweet bird. the last time. Dat was de groep Keen. Ja, Ben Bunt, je bent bedenker van dat beeldhorloge. Uh, je, je verbaast jezelf A, al dat je dat überhaupt bedacht hebt, ontwikkeld hebt, en dat het nu ook nog zo'n succes uh, dreigt te worden. Uh, de verzekeringsman uh, wordt uitvinder, als het ware. Hè? Uh, smaakt dit nou naar meer? Denk je van, ja, als ik dit kan bedenken... Misschien ga ik nog wel meer uh, toepassingen bedenken die, die het nou, leven voor mensen makkelijk maken. Er zijn ongetwijfeld dingen die we nog extra in het horloge kunnen stoppen op termijn. Waar ik denk je dan aan? Ik denk aan uh, toekom, uh, toegangscontrole. Uh, het gas gaat automatisch uit op het moment dat je de voordeur uitgaat. Ja, zo kun je nog een heleboel bedenken. Dus het horloge dat kan nog fijn worden dat... als het ware? Dat zal dan moeten, want hij zit nu vol. Ja, hij zit nu vol. Hij zit nu vol. Dus dan zou je een soort beeldhorloge 2.0 moeten ontwikkelen, als het ware. Daar denken we inderdaad wel eens aan. ja, daarbij kun je heel ver gaan. Maar als je echt heel ver de toekomst kijkt, waar denk je dan aan? Waar droom je over? Nou, zover ga ik nog niet. Ik, eh, laten we dit eerst maar eens heel erg goed in de markt zetten. En eh, ieder horloge wat we op dit moment verkopen. wordt gezien door heel veel andere mensen in de omgeving van de gebruiker. Dus ik, eh, ik voorzie allemaal olievlekjes die straks eh, ja, aanleiding geven tot, eh, tot een, een, een hoge verkoop. Ja, en dan nieuw, nieuwe producten, denk je daar al over na? Ja. Ik denk er wel over na, maar... Ja, in welke is... richting gaan die gedachten? Nou, er zijn mensen met uh, visuele problemen... er zijn mensen met auditieve problemen... daar uh, zou je ook oplossingen voor kunnen bedenken. Waar denk je dan bijvoorbeeld aan? Nou, je zou het horloge kunnen laten praten. Je zou het... Uh... Ja, je bedenkt me wat. Misschien kunnen er wat brouwen. Ik weet het niet. Ja, maar het, het komt allemaal uiteindelijk in, in dit ene horloge... wat overigens nog steeds om mijn pols zit. Ik moet niet vergeten terug te geven straks. Uh, het, het, het komt allemaal in dit ene horloge terecht. Ja. Ja. Waar, waar ligt voor jou uh, de grens van het mogelijke, Nanko? Nou, ik heb nu mogen proeven aan het ontwikkelen van zo'n beeldhorloge. En, en ik ben ervan overtuigd dat... Uh, dit een mooi praktijkvoorbeeld is van innovatie in de zorg. En nu ik hiermee bezig ben, komen meer dingen langs die in ontwikkeling zijn... waarover ik gesprek heb met mensen om ervaringen uit te wisselen. Hoe doe je dat nou? Hoe zet je dat nou op? Hoe je nee, noem ze een dienst? voorbeeld? Nou ja, ik, ik mag daar niet al te veel van verklappen, maar het zijn uh, toch wel hulpmiddelen... die ertoe dienen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen, kunnen blijven. Dat ze de juiste dingen op zak hebben voordat ze de deur gaan verlaten dat als ze weg zijn... dat hun geliefden... of hun ouders of verwanten... of begeleiders hen terug kunnen vinden. En het zijn stuk voor stuk dingen... die misschien met de huidige stand van techniek... er al wel zijn. Maar dan zijn het onogelijke apparaten. En Het verschil zit er in die innovaties... in de zorg juist in dat je het op zo'n manier ontwikkelt... dat er niks te veel mee kan. Dat het super makkelijk te bedienen is. En dat het het gewone zorgproces... niet in de weg zit. En nee. dat is een... En dat het niet, wat jij in het begin al zei, niet al te zeer opvalt. Zo'n horloge valt niemand op. Een nee, enorme nee, camera of een enorme diaprojector ja, in de nee, huiskamer dit, dit, wel. wordt dat stigmatiseert niet. Nee, en dat was ook een belangrijk ja. uitgangspunt bij het ontwikkelen ja. van het beeldhorloge. Ben Bunt, hij ontwikkelde het beeldhorloge. een Koop Rattinga zet het nu in de markt. En uh, het, het blijft hier niet bij. Dat is mij uh, helder uh, geworden uit uh, dit gesprek. Ik bedank jullie enorm voor het uh, komen naar uh, Casa Luna. Kan, kan ik hem nog één keer laten piepen? Ach. Of nee, hè? Nee. <laughs> maar gelukkig, het logo van Casa Luna dat staat erin. Uh, ga je het bij de basis uh, zetten nu? Kwaasaluna, ja? ik, ik zal het overwegen om erbij te zijn. We nou, zullen het zeer op prijs stellen. <laughs> Dank voor jullie komst Dank en, en uh, alle succes met, uh, met jullie beeldhorloge. Dank je wel. Ja, dat beeldhorloge dus, dat helpt Nienke Bunt, Bens dochter, beter om te gaan met dat begrip tijd. En straks na één uur wil ik graag van u weten welke innoverende uitvinding uw leven nou heeft veranderd, makkelijker heeft gemaakt. Misschien gebruikt u het beeldhorloge. Maar het kan ook zijn dat u een nieuwe pacemaker hebt gekregen... waardoor u zich ineens een stuk energieker voelt. Of neem nou de Zuid-Afrikaanse atleten, die Oscar Pistorius... die op de Olympische Spelen op kunstbenen... morgen de finale loopt van de 4x400 meter estafette. Nou, als u ook zulke goede ervaringen heeft... met bijvoorbeeld de nieuwste generatie protheses, dan kunt u ook bellen. Net zoals met al uw andere verhalen over innoverende uitvindingen die uw leven beter hebben gemaakt. 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer. Mailen kan naar casaluna.ncf.nl en twitteren kan met hashtag Casaluna. Nu hier op Radio een nieuwe aflevering van onze hoorspelreeks, het Bureau. En wat Casaluna betreft, graag tot straks na 1 uur. Ik, ik, ik, ik, ik, En ik. Ik ben niet alleen. Nee, Tijdens jij. NCRV. Het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 3, aflevering 49, 1974. Ah.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 996. Ben je hier de rest van de dag? Ik ga direct weer weg. En morgen? Weet ik nog niet. Dan zal ik dat wel zien. Het commentaar bij de kaarten van de spijswetten. Is het klaar? Het is klaar. En hoe voel je je nu? Helemaal ontspannen. Dus nu ben je er vanaf. Als Maarten er tenminste een fiat aan geeft. Je krijgt het in ieder geval af. Het zal zeker goed zijn.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 Wetenschappelijk? ik zei dat het niet goed is, maar ik hecht eraan dat alles wat uit onze afdeling komt in eh, helder Nederlands is geschreven. <g congrats> je zult zien dat het een kleinigheid is, maar ook dat het voor jezelf veel helderder wordt, omdat die vreemde termen de inhoud van wat je zegt vaak verdoezelen. zo bladzijde voor bladzijde doen. <g> als dat je beste lijkt.